4 uur. Dit is Radio 1, het Tesla Blok. Wat blijft er nog over van het eens zo machtige KPN? En kan Europa nog wat leren van het agressieve monetaire beleid van Japan? Antwoorden straks in Villa VPRO. Nu eerst het NOS-journaal met Kees Groot.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 Duikers van de brandweer brachten het jongetje op het drogen. Hij is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Ook de alarmcentrale van de ANWB ondervindt hinder... van de storing voor KPN-klanten in Frankrijk en Monaco. Mensen die om hulp vragen zijn door de storing slecht of niet bereikbaar... zegt een woordvoerder. Veel mensen lenen een telefoon van iemand anders op de camping... of bellen via een vaste lijn. Maar als wij mensen willen terugbellen, dan is dat vaak lastig, zegt hij. De ANWB weet niet hoeveel mensen de afgelopen dagen geholpen zijn... met de telefoon van een ander, maar de woordvoerder denkt dat het er veel zijn. De Marten toonder voor striptekenaars wordt wegbezuinigd. De jaarlijkse prijs was nog maar drie keer uitgereikt. De prijs van 25.000 euro is genoemd naar Martin Toonder... de geestelijk vader van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Nu de prijs wordt opgeheven blijven de enige winnaars... Jan Kruis, Peter Pontiak en Joost Zwarte. In Londen zijn vanmiddag saluutschoten gebracht... ter gelegenheid van de geboorte van het nieuwe prinsje. Onder andere bij de Tower Bridge werden kanonnen afgevuurd. Prins William en zijn vrouw Kate hebben de staf van het St. Mary's ziekenhuis in Londen bedankt voor wat ze de geweldige zorg noemen bij de geboorte van hun zoon. De baby maakt het uitstekend, laat het paar weten. Volgens de BBC zullen moeder en kind het ziekenhuis op zijn vroegst vanavond verlaten. Bij die gelegenheid zal de baby ook aan de pers en de buitenwereld worden getoond. De grote prijs van Oostenrijk komt volgend jaar terug op de Formule 1 kalender.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 Morgen bijna overal regen en onweer, dan wordt het rond de 25 graden. Hoe is het op de weg? Edwin Gerritsen. Er staan een paar files. Op de A2 bij Eindhoven vanuit Maastricht... voor knoppend Batendorp 4 kilometer file. Dan staan de vrachtwagen met pech, rechte rijstrook is dicht. Op de A15-Europoort richting Rotterdam staat voor Spijken 7 kilometer. De N44, daarna richting Wassenaar voor Wassenaar 2...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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf nog bij u op Radio 1. Hoogste tijd voor ons economiepanel Klinkende Munt. Vandaag met Marianne Thijssen. Hartelijk welkom Marianne. Nou. Eigenaar van de Five Degrees. Een, uh, um, een bedrijf wat financiële producten ontwikkelt. En we zeggen het er altijd even bij. Komt uit de bankwereld, was topvrouw bij ABN AMRO. Arjen van Eijst is er ook, belastingadviseur bij Ernst Young. Ja. Ook welkom natuurlijk en André Mijnma, collega, economie-redacteur bij de NOS. We beginnen even bij jou, de andere twee doen als vanzelfsprekend mee. Maar ik stort me even op jou, André, vanwege het nieuws van KPN vandaag. Ja. Dat uh, de Duitse dochter E-Plus wil verkopen. Ik weet niet of het al verkocht is. Ik denk het niet. Ze willen het, is het plan. Ze hebben een akkoord met elkaar bereikt ze hebben dat akkoord. ze het willen kopen voor die bepaalde prijs. Ja, het Spaanse ja. Telefonica, daar willen ze het aan verkopen voor 8 miljard. Een deel daarvan krijgt KPN Cash kunnen ze goed gebruiken en een deel gaat in aandelen. In aandelen Dat ja. ze krijgen in Duitsland. Ja. Maar nou is het zo dat, uh, dat E+, dat was een hartstikke bracht geld binnen voor KPN, was ja. eigenlijk de, de grootste winstgever. Waarom doen ze dit in vredesnaam weg? Waarom doen ze het? Waarom willen ze het? Nou, als iets goed is, kun je er ook een mooie prijs voor krijgen, zou je zeggen. Dus iedereen wil dat wel hebben dan. Als iets slecht draait, dan kun je het ook nauwelijks verkopen. En KPN heeft gewoon veel geld nodig. Uh, ze hebben toen nog een schuld verleden. Uh, ze hebben veel investeringen gedaan, ondanks weer met die 4G... dat nieuwe netwerk in Nederland, dat snelle netwerk. Plus dat ze natuurlijk een hevige concurrentie hebben... waar ze hartstikke hard voor moeten knokken en werken. Plus aan de andere kant het traditionele uh, telefoonnetwerk... het vaste telefoon loopt achteruit, holt achteruit... Ja, die optelsom van minder omzet en, en harde concurrentie... en nieuwe stappen zetten en investeren om de concurrenten voor te blijven. Dat vraagt veel geld. En dan is het eigenlijk heel logisch uh, om te zeggen... dan ga ik dat wat heel veel geld oplevert juist wegdoen... en ga daarmee investeren in... Gewoon in, ook in wat beperktere dingen. Ja. Niet meer, maar dat, dat allesomvattende groot willen zijn. Dan maak je keuzes. En ze hebben vorig jaar eigenlijk al gezegd: we moeten eigenlijk uh, willen we kijken hoe ver wij onze mobiele activiteit in België en Duitsland kunnen te gelden maken. Lukte vorig jaar niet. Lukt dus nu wel in Duitsland met E. En daar hebben ze een, een mooi bedrag voor gekregen, eh, verhoudingsgewijs. En daardoor, als het allemaal doorgaat, een zak geld waarmee ze dan eh, voorlopig de komende jaren wel vooruit kunnen. Want ze hebben natuurlijk onlangs ook weer 4 miljard opgehaald met een emissie. Omdat ja. die verkoop niet lukte en mm -hmm. dan maar nieuwe aandelen uitgeven. Maar ja, dat viel niet zo goed bij de aandeelhouders nee, dus ook. Nee. En zo, daar is morrend ja. wel mee akkoord gegaan. Maar dan dus kunnen, kunnen ze nu nog een he? keer mee aankomen, denk ik. Nee, dat niet. Maar daar hebben ze wel 4 miljard mee opgehaald. Plus nou deze verkoop van 5 miljard in contanten. Plus een pakket aandelen. Bij elkaar 8 miljard. Nou, dan heb je toch met, zeg maar 16 miljard eh, te verstieren hmm. in eigen land. En dus ze hebben vandaag ook hun kwartaalcijfers bekend. Gemaakt, daar werd ook, weer je ook niet echt vrolijk van. Nee, hè? Dus ze nee. hebben het echt wel hard nodig. Ze hebben het wel hard nodig, ja. En dus kun je me afvragen, dat zijn natuurlijk de, de critici of de sceptici die zeggen: van ja, uh, je verkoopt een, een kroonjuwel, ja. uh, je krijgt er geld voor terug, je wil allerlei dingen hier van de, de rond krijgen, maar kijk eens een keer hoe lastig en moeilijk het hier is op je eigen thuismarkt. Wil je nu echt groot worden met dat kleine landje dat we hier zijn? Arjo, wat denk jij als je dit zo hoort? Is het een, een slimme zet? Nou, ik, ik vind dat moeilijk om te beoordelen, maar ik, ik, uh, ik vroeg hem wel even af. Van, ik kreeg een beetje het gevoel inderdaad van alsof KPN zijn tafel zilver uh, uh, mm -hmm. ver, verkocht. Uh, ja, en dat levert eenmalig natuurlijk een prachtige baat op, maar de vraag is of de toekomst hiermee uh, uh, gebaat is voor, voor, voor KPN. Uh, overigens is de vraag of uiteindelijk de deal doorgaat... omdat uh, er nog goedkeuring sowieso van de aandeelhouders moet plaatsvinden. Uh, ja. En ook van de toezichthouders, waaronder de Europese Commissie. Er was een berichtje dat er al een toezichthouder in Duitsland is. Misschien heb jij dat ook al gezien. Ik ben het nu alweer kwijt, André. Ja. Dat is een monopoliecommissie die de, de Duitse staat adviseert. En die zeggen al, wij gaan het natuurlijk niet blokkeren... maar we vonden ze wel onze wenkbrauwen. Want door die verkoop, inderdaad, wat jij zegt, Arjo... Uh, is de concurrentie op de Duitse telefoniemarkt ineens heel beperkt geworden. Ja, Telefonica wordt hiermee in feite de grootste speler op de telefoniemarkt in, uh, in, de, in Duitsland. Ja, en de vraag is of de Telefonica hiermee niet dusdanig groot is geworden dat de Europese Commissie er een stokje voor steekt, omdat in feite de concurrentiepositie op dit gebied in Duitsland uh, uh, ja, eigenlijk niet meer op een goede manier aan de orde is. Ligt dat in de reden, denk je, Marianne, dat Europa nog zegt van nou de, die concurrentiemarkt. Het wel... kan, dat is natuurlijk eerder gebeurd natuurlijk met TNT. Ja, dat, dat, nou, dat, dat niet, is goed uh, in de soep gedraaid ja, daardoor. Ja, precies. Ja, ik, vind ook, ik vind het echt een, een moeilijk uh, uh, besluit wat ze bij KPN hebben genomen. Mm -hmm. Het voelt echt, dat is wat ik eigenlijk voel, voelt dat ze tegen de klippen op iets zitten te doen. Redden uh, wat er he, nog te redden valt. Nou, nou ja, niet. en dan, als je dan iets heel wat cashflow genereert, en dat heb je nodig hè, om je investeringen weer te doen... Maar ja, dat, dat, dat zeg je dan, dat heb ik uit of mijn, uh, mijn aandelen, de, de, de obligatiedening die er is gekomen, of uit de verkoop. Nou Deze verkoop, dat uh, had ik ook gelezen in het artikel wat geschreven was door de André, ja. de André dat, uh, dat ze daar toch de helft op verloren hebben. Ze hebben daar twee keer zoveel voor betaald. Dus Dat, moet je ook, dat hebben ze vast nog niet afgeschreven. Dus het heeft allerlei financiële implicaties dan moeten ze het, wel, het geld wel heel goed gaan gebruiken... om in ieder geval weer terug te komen tot die cashflow. En dan moet dus waar, daar waar je investeert blijkbaar beter zijn... voor de toekomst dan wat ze nu hebben in dat E+. Mm -hmm. ja, ik vind het een moeilijk verhaal. Ja, dat is ook ja. misschien nog best een gok, ja. André. Want ze ja. willen dus gaan investeren in dat 4G. Ik praat naar ik verstand, heb geen idee. Ik weet alleen dat het iets met hele snelle internetverbinding te maken heeft. Maar dat daar ook alweer allerlei drempels waren... dat dat ook niet is gegaan tot nu toe... Zoals ze gehoopt hadden. Dus het is misschien best een gok. Nou, ze we natuurlijk wel voorop met die 4 g Ze hebben natuurlijk 1,4 miljard betaald voor die frequentie. Uh, en zijn nu druk bezig met het uitrollen ervan. Daar zijn ze alle concurrenten mee voor. Dat kost dus geld. Hè? Omdat, vooral omdat ze het heel snel willen uitrollen. Ik geloof dat ze nu al 50% hebben, achter de rug hebben. Dus de helft van de mensen met zo'n abonnement... En met zo'n mogelijkheid, die kunnen dus al heel snel internet op een mobieltje. Dat werkt echt al? Oké, oké. Ik, ik, ik, okay. Okay. ik dus, dacht uh, dat het, dat het ook allemaal kinderziektes had, waardoor men weer Morend bezig nee, nee, was. Nee, oh. dat, valt mee. dat valt mee. Dus er gebeurt van alles en dat kost gewoon een hoop geld. Je kunt eh, prachtige dingen beloven, maar je moet wel eh, het geld kunnen op tafel. Hè. En dan tenslotte nog even, eh, hoe erg is het als dat wat, wat misschien kan gebeuren... als Europa zegt, dit gaat niet door? Dan krijg je dan zo'n naar scenario als bij TNT? Eigenlijk wel, hè? Ja, ja. Aandehouders waren gisteren nogal blij terug toen het af. nieuws hoorde. En dan uh, ging het de koers omhoog. En nu zie je al wat de door. Uh, ja, de het koers ging koers omhoog, ja. En dan, uh, ja, als dat inderdaad niet gebeurt... dan valt KPN terug, ja, niet in een gat... maar wel terug op het oude scenario. En dan blijft alles zoals het was. Namelijk, we zijn blij met de 4 miljard die de aandeelhouders hebben opgehoest. Uh, en daar moeten we het dan mee zien te rooien met ja. z'n allen. Ja. Ja. Nou, we zullen afwachten dan wat Brussel doet. Laten we het gaan hebben over belastingparadijzen. Daar hebben we het hier al heel vaak over ja. gehad. <laughs> um, vrijdag waren de G20... Uh, waren bij elkaar, dat zijn de 20 grootste, economisch grootste landen van de wereld. En de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... en die hebben een actieplan opgezet. Want uh, de wereld zit heus niet stil tegen belastingontwijking. Maar nu is een keer echt met uh, een aantal speerpunten. De conclusie mag zijn dat de gouden eeuw van het geen belasting meer betalen echt voorbij is. Arjo. Arjo van IJssel van Ernst Young. Uh, wat zijn concreet dingen die in dat OESO actieplan voorkomen, waar Nederland heel direct mee te maken gaat krijgen? Want Nederland ja. is natuurlijk een brievenbusfirma uh, uh, land. En ja. een belastingontwijkingsparadijs. Ja, nee, klopt. Uh, het actieplan bestaat uit 15 punten. En ik zal er drie, drie noemen die voor, voor Nederland uh, van, van belang zijn. Uh, dat is in de eerste plaats uh, dat uh, de OESO nu voorstelt dat alle landen die dus, of alle Belastingdiensten die afspraken uh, uh, sluiten met, uh, met bedrijven, dat die afspraken uh, openbaar gemaakt moeten worden. En Nederland, de Nederlandse Belastingdienst staat daar traditioneel onbekend dat ze veel afspraken maakt met bedrijven. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van ons vestigingsklimaat. En dat zou dus betekenen dat de Nederlandse Belastingdienst... de afspraken die zij met bedrijven maakt, ja, openbaar moet maken. Of dat de bedrijven zelf die afspraken openbaar moeten maken. In ieder geval komt daar dus transparantie in. En ja, dat heeft gevolgen voor, voor Nederland. Wat zo kunnen... voor gevolgen heeft dat dan? Nou, in, in het verleden... Want we doen niks illegaals. Nee, we doen, we doen niets, ni, niets kan illegaals. Kan het niet zo erg zijn? Nee, nee, dat is ook zo... Dat blijft allemaal binnen, uh, ja, binnen de kaders van, van wet- en regelgeving. Alleen het punt is dat als die afspraken openbaar gemaakt uh, zullen worden... dat andere landen uiteraard ook heel kritisch mee zullen kijken. Mm -hmm. En die dan op een gegeven moment wellicht vraagtekens gaan, gaan, gaan zetten... Bij van ja, kan je dit wel afspreken? Uh, dat hebben we in het verleden ook al een keer uh, gezien... Uh, bij, de, uh, bij het Prima rapport in de jaren negentig. Toen uh, ook Nederland eigenlijk ja, standaard, ruling, standaard afspraken bekend moest maken. Toen viel ook heel de wereld over Nederland heen. Mm -hmm. Nou, iets soortgelijks gaat zich wellicht nu ook weer voordoen. Maar als het antwoord daarop ja is, en blijkbaar is het dat, want het kan, het mag, alles is legaal. Dus als het antwoord op de vraag: kan dit eigenlijk wel, kan je dit zomaar afspreken? gewoon altijd ja is, dan is het toch niet zo erg ja, om het allemaal maar kijk, openbaar te maken. Datgene wat in de visie van de Nederlandse Belastingdienst of de Nederlandse overheid ja is, hoeft niet per definitie ja te zijn in de visie van de andere landen. Mm -hmm. En dan krijg je eigenlijk dezelfde discussie die zich nu ook voordoet ten aanzien van de brievenbusmaatschappijen: dat Groot-Brittannië en andere landen zeggen tegen Nederland van ja, maar dat kan niet, dat kan je niet maken. Terwijl wij vinden dat we met het volste recht dergelijke afspraken maken of dergelijke regelgevingen hebben. Voordat je de andere punten doet, heel even de andere twee. Zo'n zo punt uit het actieplan, wat nu echt moet gaan gebeuren... Nederland en de bedrijven waar het om gaat met de billen bloot, gaat waarschijnlijk dus neg kan negatief uit gaan werken voor Nederland negatief, Marjan, in, ja. de, in de zin van dat bedrijf... Oh ja, dus te gaan het... zeggen, nou ja, dan komen we toch lekker niet meer. Ja, dus ik zat nu ook te denken van... god, wat voor een impact zou dat hebben... weer op het bedrijfsleven eh, hier. Eh, of elders in de wereld. Eh, bedoel, die moeten, uiteindelijk moet er uit de pot... meer betaald gaan worden uit de belastingen. In ieder geval, die belastingen komen niet bij ons terecht. Dus wat heeft dat weer voor een effect ja. bij ons op... Uh, He, als, als particulier, mm -hmm. he, hoe krijgen wij het, het plaatje weer rond in Nederland? Ja, en ik begrijp ook natuurlijk altijd wel he, dat, je, dat iedereen nu zit te zoeken naar mogelijkheden om meer geld uh, in hun eigen potje te krijgen. Nou, dit is een mogelijkheid. Mm -hmm. Maar laten we in godsnaam net als Nederland het beste jongetje van de klas weer zijn. André, gewoon lekker. Nee. zie ja? ja, nou, jij dat is, is ook een beetje ook een beetje zo. Dat ja, ja, ja. toch een beetje bedreigend als het... ja, bedreigend, ik dit. Ik snap de drijfveren wel. Dat je een soort level playing field wil hebben. Gelijk speelveld voor iedereen. En zoveel mogelijk eerlijke kansen voor iedereen. En dat sommige landen inkomsten mislopen, wat ze heel vervelend vinden... Dat snap ik ook wel. En tegelijkertijd is het toch ook het recht van een land... om te zeggen, wij willen een bepaald klimaat scheppen... waardoor wij bedrijven kunnen aantrekken of zaken kunnen doen. Denk aan de landen die in de periferie liggen. Maar Landen die in het centrum van Europa liggen... dan komt het vanzelf de grens over gelopen. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan een land als Ierland... dat Ierland heel gunstige voorwaarden heeft gecreëerd voor bedrijven... Dit gaat om belastingen. Snap ik wel, als je daar ergens als een eiland. halverwege de sociale. Maar die zijn gedwongen om dat te veranderen. vanwege de crisis en vanwege het feit dat ze geld moesten lenen. En dat toen gezegd werd. Nou ja, dat is best waar. Dat Oké, dit is één. En je wilde nog een klinkend punt maken. Het tweede punt, en dat grijpt direct aan op die brievenbusmaatschappijen. die we dan in Nederland zoveel zouden hebben. En dat is dat de OESO gezegd heeft: van er moeten eh, zwaardere, wat wij dan noemen, substance-criteria komen. Dus eh, wil je inderdaad je kunnen vestigen in een bepaald land, dan moet je aan bepaalde criteria eh, voldoen. Dat je aannemelijk kunt maken dat je echt hier eh, daadwerkelijk zit. Hè? Dat het niet een, een lege vennootschap, een echte brievenbusvennootschap eh, is. Dus eh, er daar er moeten strengere voorwaarden aangesteld worden. En dat sluit eigenlijk heel direct aan op de discussie die we ook hier in Nederland eh, hebben. En staatssecretaris van Financiën Wekers heeft eigenlijk altijd gezegd: van nou, ik wil daar best over nadenken. Maar dan alleen in internationaal verband. Nou, dat, maar dat geldt eigenlijk altijd voor alles waar het belastingen en dergelijke gaat. Dat, dat je liefst had dat het gestandardiseerd ja, was. Dus precies. dat is ook een beetje een standaard antwoord waar je nooit zoveel verder mee nee, komt. Dat, dat is, gebeurt dat, er nooit van. Dat, dat is ook zo, maar nu gebeurt er dus wat. Omdat ja, de OESO okay. dit, dit voorstelt. Er ligt nog geen concreet uh, uh, voorstel op dit gebied. Dat zou er in 2014 wel moeten, wel moeten liggen. Maar de verwachting is wel dat dit gaat, uh, gaat komen. En betekent dat dan ook dat je dus aan moet maken dat je hier daadwerkelijk zit? Moet je dan ook aan kunnen tonen dat je daadwerkelijk ook werkgelegenheid creëert? Of hoeft dat niet? Nou, dat is een beetje het, het lastige dat er op dit moment eigenlijk nog totaal niets inhoudelijks gezegd is over waar je dan aan moet denken. Uh, dat laatste dat, dat vind ik zo, ja, zou ik zelf uh, wat apart vinden. Mm. Uh, want ja, hoe moet je dat toetsen? En uh, het is niet altijd zo dat je uh, door je uh, bedrijfsactiviteiten uh, werkgelegenheid creëert. creëert nee. uh, dus ik, ik stel me zo voor dat er eerder andere criteria... zullen worden toegepast. Maar dat blijft op dit moment nog onduidelijk. En dat is eigenlijk wel een beetje de makker van heel het voorstel. Het is een stukje concreter geworden... maar nog steeds vrij abstract. Oké, okay, maar dan nog het laatste derde punt. Dan gaan we over naar een spannende nieuwe bank in België. Het laatste derde punt is dat de OESO ook heeft voorgesteld... dat als je bijvoorbeeld rente betaalt als bedrijf... aan een ander groepsonderdeel binnen het bedrijf... en die rente is in het ene land aftrekbaar... maar in het andere land onbelast, bijvoorbeeld omdat het als dividend wordt aangemerkt... dat daar een stokje voor gestoken gaat worden. Met andere woorden, je kunt alleen rente aftrekken... als het in het andere land belast gaat worden. Nou, dat is een maatregel die uh, Nederland ook zal, zal raken. Overigens niet alleen Nederland, maar heel veel andere landen. Omdat er ook daadwerkelijk structuren zijn. Structuren worden toegepast waarbij dus ja, rente wordt afgetrokken, maar waarbij in het andere land geen belastingheffing plaatsvindt. Geef eens een voorbeeld. Probeer nou, het dus een beetje tastbaar te maken. Ja, nou stel dat uh, uh, een, een, een Nederlands bedrijf. Een lening uh, uh, of dat een Spaans bedrijf een lening verstrekt aan een, Nederlands dochter, een Nederlandse dochtermaatschappij. Ja. Dan trekken wij hier in Nederland de rente af. Mm -hmm. uh, uh, die betalen wij aan, uh, aan dat Spaanse moederbedrijf. En in Spanje wordt die rente aangemerkt als een dividendbetaling, omdat uh, zo'n lening anders wordt aangemerkt in, uh, in, in Spanje. Dus dan heb je in Nederland renteaftrek en bij het Spaanse moederbedrijf. Ja, Ik geen, begrijp het. Geen dus dan, geen van beide landen we vangt dan belasting. En dat daarover. is natuurlijk fiscaal aantrekkelijk. En daar wordt nu een stokje voor gestoken. Oké, okay. althans dat is het voorstel in het actieplan. Goed. Nou maar weer eens, we, we volgen dit gewoon. Maar weer met jou eens kijken. Kijk, ja, dit wel allemaal zo blijven. Of absoluut. het wat concreter wordt. Naar België. In België is uh, een initiatief genomen voor het oprichten van een nieuwe bank. Marianne. Van de Five Degrees. Uh, je komt uit de bankwereld, je doet niets anders dan financiële producten bedenken. Uh, ook gewoon banken proberen op te zetten. Dit is, het werd meteen weggezet als wat verschrikkelijk lief, wat doen, wat leuk van die mensen, maar wat naïef. Want wat willen zij namelijk? Ze willen een coöperatieve bank. Dat is op zich niet naïef, zie de Rabo. Ze willen geen bonussen, ze willen geen enge beleggingen. Ze willen begrijpelijk zijn voor iedereen, ze willen eerlijk en fatsoenlijk zijn. En de basisdingen doen die een bank moet doen. Ja. Wie kan daar wat op tegen hebben? Dat zou je denken niemand. Uh -huh. En toch uh, plaat iedereen het de, weg van de, dat bestaat niet. In ieder geval de, de, he, wij niet als klanten van een bank. He, dat uh -huh. is nou precies he, waar we he, al jaren over zitten te morrelen. He, dat de banken transparanter moeten zijn. Dat de producten eerlijker moeten zijn. Dat er duidelijker moeten zijn wat ik waarvoor betaal. Dat ik meer zelf moet kunnen doen. Dat het advies goed moet zijn luid en duidelijk. En dat het herleidbaar moet zijn. Nou, al dat soort dingen he, dat maakt dat uh, wij als klanten van een bank ongelooflijk ontvreden zijn, zeggen we allemaal. In 2009 ben ik met een groep uh, mensen ben ik ook begonnen met het opzetten van een bank. Wij mm -hmm. zijn een jaar bezig geweest, hebben allemaal uh, uh, de, de, de plannen gemaakt... de ordners zo dik uh, van 10 centimeter uh, uh, langs DNB geweest... met allerlei uh, partijen, consultants gesproken... van hoe moeten we dit voor elkaar krijgen... En uh, ja, dan, dan kom je pas tegen uiteindelijk hoe moeilijk dat is. Um, hoe, en dat, hoe bedoel je? Nou, het, het punt is natuurlijk, en dat is ook heel goed. Kijk, de, de, uh, de, de klanten van een bank zijn ook beschermd. Dus daar, dit is het knelpunt, hè, waar mm. je als je echt zelf een bank met een vergunning wil beginnen, hè, dan, uh, dan loop je er tegenaan dat je natuurlijk geld kan aantrekken. Als jij 5% belooft, komt iedereen komt naar je toe ja. hè, voor sparen. Echter, dan val je dus direct onder het depositogarantiestelsel als je een vergunning hebt gekregen van DNB. Maar dan is het eerste wat DNB natuurlijk weer vraagt... is dan, maar hoe ga jij nou zorgen dat je die 5% aan die klanten kan vergoeden? En dat jij dus een sustainable business model hebt? Hè? Dus hoe, wat, hoe gaat jouw P&L verlopen? Dat jij hè, bijvoorbeeld, want dan moet je winst maken... anders kan je het niet rondkrijgen... dat je tenminste 6% ergens anders krijgt. Exact, ja. En wat is dan de route daar naartoe? Want je kan heel snel geld binnenhalen... maar je kan natuurlijk toch wat misschien minder snel... Uh, sustainable, he, dus de goede uitzettingen doen. Nou, dat is uiteindelijk de hele crux, heel simpel verteld, waar het neerzetten van een echte bank met een vergunning uh, op neer gaat komen. En dat je... is wel wat zij willen. Dus zij willen die vergunning, een startvergunning. Is dat hetzelfde als wat ja, hier van De een Nederland, bij een een Nederlandse vergunning. bank is een vergunning. Een vergunning is een vergunning. En ze hebben 60 In miljoen euro althans, nodig. dus dat zal ja, hun over zijn. Dat is, ze zal ja. daar ook mogelijk bevaden ja, hebben. Ja. Ja. En ze hebben 60 miljoen euro ja. nodig. Ja. En dan zeggen ze, ik weet ja, maar niet of 60 ze dat hebben je. Ja, je hebt dus twee dingen waar je geld nodig voor hebt. Dat hebben we ook, dat is, wij hadden dan 30 miljoen euro om de bank te, neer te zetten. Projectkosten. Het systeem, de mensen, de, hmm. de processen, de aanvraag, DNB. 30 miljoen om dat voor elkaar te krijgen. En maar daarna begint het pas. En dan moet je een, een, een, een, iemand hebben die jouw groei kan uh, meegaan. Ja, en dan, dit, dus hele ja, Maar dan ga je in honderden de... miljoenen. Exact. En daar komt de problematiek natuurlijk voor, dus je moet van doen uit de solvabiliteitseisen. Van Basel eh, 1, 2, eh, en wat eraan komt. De, de, de land eisen, op Je moet ook buffers strek, hebben, dat, noem maar op. Buffers, noem maar op. Maar, okay, al dat maar, soort dingen. Zeg jij, daar loop je keihard tegenaan. Dat naam. begrijp ik. Maar dat is allemaal, kan ik me nog voorstellen, dat maakt dat je dus. En dat is zo zonde. Dat je dus die markt zo gesloten is. Maar dat is wel grappig op zich natuurlijk. André. Dat was, dan zou het bijvoorbeeld tien jaar geleden veel makkelijker zijn geweest... om zoiets te beginnen was dan met, natuurlijk die, ook. met die hogere eisen van nu. Ja, dat was maar, natuurlijk ja. ook. En, en, en terwijl de, groep, de roep natuurlijk nu veel groter is... Hè, dus de roep van de mens is groter, doe het anders. Hè, te, en de, eh, de lat ligt hoger. En de lat li per dag ligt ja. die hoger. Ja. Maar zouden, ja. als je dit verhaal hoort, uh, Arjo van Marjan... krijg jij dan ook de indruk dat de intentie dus prima kan zijn... maar dat de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit dat het niet kan? Want dat is bijna wat je hoort. Dat je, dat je niet maar, op de manier zoals zij het zouden willen. als je een totaal onafhankelijke nieuwe bank wil beginnen. Maar er zijn natuurlijk andere businessmodellen. Wat denk jij Arjo? Als je, vind jij het luchtfietserij daar in België? En zeker als je dit verhaal hoort van, nou, van Marjan. Dat, dat gevoel zoals jij dat net opschreef, dat, dat, dat, dat had ik ook. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van... Ik, ik zie ook niet hoe het anders kan. Want dat die, dat die, eisen, die, die, die strenge eisen er tegenwoordig zijn... Dat begrijp ik heel goed. Ik bedoel, die zijn, die zijn er niet voor niks. Die zijn niet uit de lucht komen van. Die zijn natuurlijk ook ik, gekomen vanwege het omvallen van e e banken. Exact. Die op, ja. En dus ik zou er niet, ook niet voor willen pleiten om die, die eisen te gaan versoepelen. Dus dan loop je tegen dit soort problemen aan. Tegelijkertijd eh, bekroopt mij ook een gevoel van naïviteit. Ik las in een van de artikelen over deze, deze nieuwe bank van we willen in solide bedrijven gaan beleggen, et cetera. Niet speculeren in de voedselindustrie, zoals andere banken gedaan hebben. Dat mogen natuurlijk allemaal zo zijn, alleen ook bij op het oog solide beleggingen kan je natuurlijk flink het schip ingaan. Vandaag toevallig las ik nog op internet over beleggingen in zonne-energie door Nederlandse banken. Mm -hmm. Uh, in Spanje die uh, daar uh, een flink verlies op uh, geleden hebben, ja, uh, um, zo zijn natuurlijk veel meer voorbeelden te noemen, waarbij je op het oog nou ja, uh, Netjes een heel te duurzaam beleggingsbeleid hebt ja. en ja. toch uiteindelijk het schip ingaat. Marjan, nou ja, weet je, en dat is natuurlijk de, de, de, de, de, de ik vind de effort hè, nog steeds van ons om het zelfstandig te proberen ja. nog steeds heel gaaf hè, en, en, en ook heel doordacht op zich. Natuurlijk dat daar problemen in zitten. En we zijn tot het uiterste gegaan. Hè. Ook met behulp van een heleboel consultants... die daar allemaal aan meegewerkt, gratis en voor niets... om te kijken of we een model konden vinden Precies, hè, om zelf te starten. Uh -huh. nou, daarnaast zijn we dus aan modellen begonnen... om op een andere manier te starten. Hè. Dat dus, is een andere manier. En dat is dat je de, bank van een, de balans van een bank gaat gebruiken. Dus je zet niet zelf weg. Dus je gebruikt hun vergunning. Maar alles daarvoor doe je zelf. Dan kan je nog tegemoet komen aan uh, de uh, wensen van de klant. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja. Ik vind, een, en dat is, dat is nog steeds iets... dat de, de, de markt is zo gesloten en blijft zo gesloten... en wordt, lijkt steeds geslotener te worden... Hè, dat de, de wensen van de klant hè, daar toch uh, ja, ondergesneeuwd... Raken. En, dus dit is, uh, dit is eigenlijk uh, de, de, dat is nou, een andere allemaal, mogelijkheid? dat knap, je Neem KNAP nou. Hè. En uh, daar hebben wij... Uh, want wij zijn dan van de idee van de bank. KNAP hè, zijn is zo'n nieuwe bank. Ja, zijn wij op een gegeven moment overgegaan... omdat wij een platform hadden kunnen kopen... wat echt heel toekomstgericht uh, is. Uh, zijn wij in contact gekomen met KNAP. En uh, die wilden dan met ons platform gaan bouwen. Want toen zeiden we, nou ja, dan bouwen we ook een bank. Samen met een ander. Maar wij bouwen toch die bank die ons voor ogen staat. Uh, uh, op IT-gebied. Eh, de rest mm -hmm. is natuurlijk helemaal van René Vrijtens dus met knap. En, dat is wel een, en die maken gebruik van de balans van uh, Egonbank. Uh, en, uh, maar hij heeft wel zijn gedachten, zoals hij vindt... Uh, dat de markt uh, uh, zou moeten zijn voor de uh, klanten... heeft hij op die manier vindt neergezet. Vind je dat een transparante constructie, André? Ik zit te denken, maar dat dat lijkt natuurlijk een beetje op, uh, op ASN Bank dat was ja. Een volle dochter van, van SNS, eigenlijk valt het onder het moederconcern, uh, doet het op zijn eigen manier, ja. maakt gebruik uiteindelijk maakt van de moederbalans. Voor, en als de ja. moeder zegt van ik heb geld nodig, dan gaan we het geld spaargeld van ASN, dat allemaal groen was bedoeld en weggezet, ja. uh, gebruiken voor uh, andere Ja, en dat zaken. is natuurlijk het de, de, de, de, de, de, de, de jammeren van deze constructie, ja. hè, maar wel de enige om in ieder geval te beginnen. Ja. He, en, en dan zou je daar e afspraken e voor over kunnen maken. He, dat kan ook, daar zijn we ook mee bezig geweest. Om, om risicomanagement en uh, uh, de, de hele asset and liability. Van, uh, hoe zij daarin mee mogen doen, wie heeft welke verantwoordelijkheden. He, daar kan je afspraken over maken, maar dan begint het weer moeilijk te worden. Precies. Heb je, op... je, heb je ook aangeklopt bij andere banken dan? Ja, wij maar hebben de... aangeklopt bij een aantal die, banken. Om, uh, we nou ja, wij wilden natuurlijk een deel zelf houden. Ja. En uh, dat wilde zij niet. Ja. Nee, uh, nee. En dat, dat, maar weet je, dat, het heeft ons uh, uh, wel heel veel gebracht... in de manier van denken van hè, hoe je een bank kan neerzetten. Maar als je dat dus eventjes, want we hebben bijna geen tijd meer... dan nu uh, kijkt naar wat ze in België willen. Die coöperatieve bank, uh, er zijn 44.000 mensen en instellingen ook al... die ja. gezegd hebben, uh, we gaan meedoen. Heeft het, verder kunnen we niet kijken in wat ze al allemaal bedacht hebben of niet... heeft het kans van slagen, denk je? Ik hoop het voor hun wel, of het met een uh, echt een bankvergunning voor hunzelf wordt, weet ik niet. Nee, Maar dan zou het ook uh, Ik zo zou donderdag een keer kunnen. met hun willen praten. Nou, ze luisteren vast. Nee. En als ze dan naar onze site gaan, dan kunnen ze jou zomaar vinden. Via lapit.nl. Ja, Goed. Marianne Thijssen, heel hartelijk bedankt. Dankjewel. André Wijnema ook bedankt. En Arjo van Eijster van Ernst en bedankt einde van de villa voor vandaag, want morgen zijn we er om half vier natuurlijk weer. En zometeen hoort u na het nieuws het Radio 1-journaal met Joost Vullings. Joost, ja, wat zie je er verhit uit? Ja, maar het is ook heel warm. Ja, het is hier, vind ik het uh, wel warm. Ja, maar, maar aan de andere kant van het glas, daar kom ik okay, net vandaan, is, dan is het een stuk heter, kan ik je vertellen. Maar <laughs> Vertel. goed. Gisteren, rond deze tijd, was natuurlijk de grote vraag... gaat de baby geboren worden tijdens onze uitzending? Dat is gebeurd in de uitzending. Maar ja, we konden het helaas niet melden... want ze hebben het een tijdje geheim gehouden. Ja. Nu is nog de grote vraag... De hoe, naam. De naam. Nou, daar gaan we het over hebben. Wat is het namenbeleid van het Britse Koninklijk Huis? We gaan het ook hebben over de grondwettelijke positie... van het de kindje. jonge borreling. Mm -hmm. En we kijken ook naar ja, eigenlijk een beetje het enthousiasme, de gekte en de rituelen... die er allemaal zijn nu in Engeland. En natuurlijk nog veel meer andere dingen... Maar dit gaan we allemaal doen met Heel het goed. jonge prinsje. Joost goed. zometeen. zo meteen. Dit is Radio 1. Want eerst is hier het NOS Journaal met Kees Groot. Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen richten een speciaal team op... voor de zorg in de laatste levensfase van patiënten. In deze zogenoemde palliatieve zorgteams... spreken zorgverleners met patiënt en familie... over al of niet doorbehandelen en wensen rondom het levenseinde. Daar is volgens de initiatiefnemers veel behoefte aan.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 Mensen die om hulp vragen zijn door de storing slecht of niet bereikbaar, zegt een woordvoerder. Veel mensen lenen een telefoon van iemand op de camping of bellen via een vaste lijn. Maar als wij mensen willen terugbellen, dan is dat vaak lastig, zegt de woordvoerder. Een FNV-bondgenote heeft op internet een meldlijn geopend voor mensen die moeten werken in te warme omstandigheden. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld. De vakbond wil met de klachten naar de werkgevers stappen om verbeteringen af te dwingen, zoals meer pauzes of extra ventilatie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van Edwin Gerritsen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven Dankjewel. is de, de rijbaan dicht bij knooppunt Er staat 2 kilometer ja, lekker, file. Zie. Er staat een auto in brand. Verderop richting Den Bosch staat voor knooppunt Waterdorp 2 kilometer. Daar staan de vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo Eindhoven staat voor knooppunt Hoogt twee kilometer. Op de A15 Europort richting Rotterdam bij Spijkenisse 6. De N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Daar is een ongeluk gebeurd. Daarbij is olie op de weg terechtgekomen. Voor Wassenaar staat 4 km kilometer file. Linker rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam. kan meter omrijden via de A4. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken. Dus bij die goedkope stations als het kan... maar aan de snelweg als het moet...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 Het is 2013, maar mobiel bellen van Frankrijk naar Nederland... is voor veel KPN-klanten nog steeds onmogelijk. Duitsland jaagt op de laatste nog levende naties En natuurlijk staan we stil bij de hitte. In het oosten van het land leidt de hitte tot al de eerste droogteproblemen. En we liggen massaal wakker van de hitte. Tegen half zeven een slaapdeskundige met hopelijk nuttige tips. Blijf dus luisteren van begin tot eind naar het NOS Radio Enginaal. Ja, bellen in Frankrijk is dus voor veel KPN-klanten heel erg moeilijk. Dat geldt ook voor mobiel internet en sms'en. Maar het wordt natuurlijk pas echt een probleem als je in geval van nood de AWB-alarmcentrale wilt bereiken. Advonk van de AWB. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, ja, hoe groot zijn de problemen? Ja, je weet het nooit precies. Want uh, ja, een deel zie je niet en, uh, en hoor je niet, omdat uh, de lijntjes uh, hier en daar uh, ontbreken. Maar zijn er dan mensen die, die als de, de alarmcentrale uiteindelijk bereiken zeggen van nou het nou, heeft ons ontzettend veel moeite gekost om met jullie in contact te komen? Nee dat valt op zich wel mee. Dus het bellen naar onze alarmcentrale en die zit dan in Assen. Dat, dat gaat nog wel. Alleen waar je ziet dat het probleem ontstaat is dat uh, ons steunpunt in Lyon die eigenlijk de mensen gaat helpen. En kijk, met één telefoontje is er geen hulpverlening. Dus dat, dat vraagt meer contact. Ja, en dan wordt het erg lastig. En dan moeten we echt gaan, gaan zoeken naar mogelijkheden. Van, goh, waar bent u dan te bereiken? Heeft u een vaste lijn? Of heeft u uh, misschien de telefoon van een andere provider... Uh, van uw vriend of van uw, uh, van uw familie die ook met u op vakantie is? Dan kunnen we die bellen om, uh, om de problemen op te lossen. Het probleem gaat dus inderdaad twee kanten. Mensen kunnen moeilijk jullie bereiken. Maar als er eenmaal contact is... Dan is het weer lastig voor jullie om die mensen weer terug te bellen. Dus. Precies, want uh, er moeten soms afspraken gemaakt worden. En die, uh, die, met, bijvoorbeeld met garages en, uh, en nou, dan moeten we natuurlijk weer die mensen bellen van, er wordt van nu dit verwacht of dat verwacht. Nou, dat soort contacten. Wat, uh, wat eigenlijk natuurlijk in een hulpverlening vaak voorkomt, ja, dat is nu heel erg lastig. Beetje terug naar vroeger. Ja, ik weet niet, hoe deden we dat ook alweer vroeger zonder mobiele telefoon? Nee, dat is natuurlijk uh, wat heel veel mensen nu, uh, nu aan verzuchten. Maar dat ging allemaal met vaste lijnen. Ja, dan liet je nog dat soort nummers ook achter bij, bij vrienden en familie. Maar dat doen we tegenwoordig allemaal niet nee, meer. Nee, precies. En dan uh, zie je ook dat natuurlijk onze werkprocessen... zijn natuurlijk ook niet helemaal meer op ingericht. Want het kost veel meer tijd. Drukte is natuurlijk veel meer dan, uh, dan, dan vroeger. Nu zitten we natuurlijk eigenlijk ook alweer in een hele drukke periode. Dus zo'n zo storing komt gewoon heel slecht uit. Zet de, de AWB druk op de KPN om het probleem snel op te lossen? Nou, dat, uh, ik denk dat KPN zelf heel goed snapt dat uh, als het zo lang... want het is nu al een dag of vier... Uh, zulke soort verbindingen eruit liggen, ja, dat, uh, dat dat niet goed is. En dat ze, daar doen ze natuurlijk alles aan met, uh, met iedereen die daar uh, verstand van heeft. Ja, Advonk van de AWB, hartelijk dank en succes met, uh, met de hulpverlening. Dank u wel. De geboorte van een nieuwe prins leidt uh, een nieuw uh, tijdperk in voor de Britse monarchie. Voor het eerst maakt het voor de troonopvolging niet uit of het een jongen of een meisje is. Een nieuwe stap in de modernisering van het Koningshuis. Al zijn ze nog niet alle discriminerende elementen uit de wet verwijderd. Na het lange wachten is het vandaag feest. Met saluutschoten en muziek vieren de Royal Guards de geboorte van een nieuwe prins. En de Britten hadden nog om iets te vieren. Voor het eerst maakte het niet uit voor de troonopvolging... of het kind van William en Kate een jongen of een meisje was. De reden waarom de UK... Uh het verenigd koninkrijk heeft eindelijk een inhaalslag gemaakt met de andere Europese vorstenhuizen zegt constitutioneel expert Robert Hazel van de University College in Londen and until 1980 all those monarchies The law of male Tot 1980 gold voor alle Europese vorstenhuizen het mannelijk eerste geboorterecht. Het was nog een middeleeuws gebruik waarbij de eerstgeboren zoon recht had op de troon. Alleen als er geen mannelijk nageslacht was, zoals bij Koningin Elizabeth, die alleen maar zussen had. Ja, dan kon een vrouw op de troon. De difficulty for the UK is a different one because of our imperial and colonial history. En de reden dat het zo lang geduurd heeft dat de Britten deze discriminerende bepaling hebben afgeschaft, heeft te maken met de koloniale erfenis. The British monarch is also the head of state of 15 other countries around the world. De Queen is het staatshoofd van 15 andere landen en die moeten allemaal een wet voor de troonopvolging aanpassen op precies dezelfde wijze. They knew it would be difficult and it would take a very long time. Het was een hoofdpijndossier dat almaar werd doorgeschoven. En zo so viel het aan David Cameron at op de volgende Commonwealth Heads of Government meeting in oktober 2011. En hij deed so omdat zes maanden before, in april 2011, there was de the wedding. En pas met het huwelijk van William en Kate kwam alles in een stroomversnelling. Alle zestien landen zijn nu overeengekomen de wet te veranderen. En dat daarom een behoefte om actie te action. Toch zijn er nog altijd discriminerende elementen in de wet. The are in the Roman Nog altijd kan geen katholiek op de troon, bijvoorbeeld. Omdat de monarch niet alleen het staatshoofd is, maar ook het hoofd van de Anglicaanse kerk. En dat is een constitutionele knoop waar ze voorlopig niet uitkomen. Dat kan alleen opgelost worden als er een volledige scheiding tussen kerk en staat komt. That's likely to happen in the UK, but in effect it will happen when the church feels ready, when the church has the self-confidence to say to the state, we want to be more independent and autonomous, and that moment hasn't yet come. De kerkklokken van Westminster Abbey luiden de geboorte van een nieuwe prins in. Eens zal de scheiding tussen kerk en staat er komen, zegt Robert Hazel. Maar de kerk is er nu nog niet klaar voor. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. Hoge temperaturen, geen regen, dan krijg je droogte. Uh, Paul Sanders, hey, ik hoor toch water. Waar ben je? Ja... Je hoort zeker water. Dat is het water van de oude IJssel, Joost. Waar ik eh, om mijn hoofd en voeten een beetje koel te houden... maar even in ben gaan zitten met mijn voetjes. Heerlijk peddelend door het koude water. Maar goed, eh, water is heel belangrijk voor de omgeving en voor deze rivier. En om dat waterpeil een beetje op pijl te houden, moeten er wel maatregelen worden getroffen. Want het heeft al heel lang niet geregend. En dus moet dat water in de Oude IJssel behouden worden. En daarom ben ik nu bij de sluis bij Doesburg. Want daar worden bepaalde maatregelen getroffen... om het waterpeil in de Oude IJssel op pijl te houden. En wat doen ze dan, Paul? Wat voor ja, maatregelen zal ik je dat zijn er vertellen. Ja, ik ben wel benieuwd. Nou, de, de, de sluis, daar, uh, je kunt je voorstellen, het is heerlijk weer. Het is vakantie, mensen gaan varen met het bootje. En die willen dan graag van de oude IJssel naar de IJssel. Nou, dan moet je door een sluis. En uh, bij het uh, schutten in die sluis gaat er heel wat water verloren. Heb jij enig idee hoeveel, Joost? Oeh, ja, hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe groot die sluis is. Hoe lang, hoe breed, uh, hoe diep. Ja. Maar ja, ja dat gaat wel... Ook. Nou, de, de, hoe, praten we in liters? Praten we in kubus, Paul? In kuubs, ja. Nou, wat zal ik zeggen, 10.000 kuub. Vind ik wel een mooi getal. Nee, dat is zo... Dat is overdreven, nee, nee, nee. 23 schuttingen per dag zijn er. En per schutting uh, betekent dat 1500 kuub uh, water... dat er dan wegstroomt van de oude IJssel naar de nieuwe IJssel. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan kom je aan een schrikbarend getal van 35.000 kub water. Wat er dus dagelijks op een warme zomerdag... als er veel verkeer is, wegstroomt van de oude IJssel naar de IJssel. Je moet je voorstellen alsof je het stopje van de badkuip... telkens eventjes uh, omhoog doet Ja, en er komt geen water bij. Dan loopt die badkuip steeds leger. En daarom heeft het water waterschap beslo besloten, het waterschap Rijn en IJssel, om het aantal schuttingen per dag te beperken. Dus dat betekent langere wachtrijden voor de, wachtrijden voor de mensen die met een bootje door de sluis willen. Maar nou wil het geval dat er op dit moment geen enkel bootje voor de sluis ligt. Nou, dat zal je net maar we zien, gaan natuurlijk. die vast nog wel tegenkomen de komende uitzending. Ik ben benieuwd, uh, Paul Sonnes. Nou, zorg voor een file bij de sluis. Dan kan je straks eens wat, wat uh, mensen praten die lekker uh, aan het varen zijn. En we blijven een beetje bij het warme weer. Want ja, de zon en de hitte is natuurlijk ook ideaal eh, zwemweer. Maar zwemmen in zee, plassen of riviertjes is niet altijd zonder gevaar. Zo verdronk gisteren een vijfjarig jongetje bij het strand van het Amsterdamse Eiburg en kwam een 33-jarige man op Ter Schellingen om het leven... nadat hij in een gevaarlijke stroming terecht was gekomen. De afgelopen dagen zijn er in totaal zes mensen, zes mensen omgekomen door verdrinking. Uh, Joost uh, Bierens is anesthesist uh, en hoogleraar urgentiegeneeskunde van het VU Medisch Centrum en gespecialiseerd in verdrinkingen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoeveel mensen verdrinken er eigenlijk in Nederland jaarlijks? Uh, nou, het aantal dat uh, jaarlijks verdrinkt zit ergens tussen de 100 en uh, 200 mensen per, uh, per jaar. Het exacte aantal weten we niet, omdat de gegevens uh, niet nauwkeurig worden bijgehouden. Maar die 100 en 200 mensen zijn dan de, zowel de mensen die op het nippertje gered worden... als uh, ook de mensen die uh, levenloos uit het water komen en dan met succes worden gereanimeerd en de mensen die sterven. Ja, en hoeveel mensen sterven er ja, uiteindelijk echt? Dat is ongeveer de helft van deze mensen. Ja, dus dat is dan tussen de, tussen de 50 en de 150 mensen ongeveer per jaar. Klopt inderdaad. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk best veel. Als ik het afzet tegen het aantal verkeersdoden, dat is 650 bijvoorbeeld vorig jaar, dan vind ik dat een fors aantal. Nee, klopt inderdaad. Het, het risico van verdrinken van blijft relatief uh, vrij hoog. Uh, waarbij we wel opgemerkt worden dat Nederland een, een relatief erg veilig land is op dit uh, terrein. Maar wat maakt zwemmen in open water dan toch zo gevaarlijk... dat er uh, ieder jaar flink wat mensen overlijden? Nou, het is vooral omdat uh, mensen uh, het gevaar van het water onderschatten. Uh, de meeste mensen in Nederland kunnen gelukkig zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is toch anders dan uh, zwemmen in open water. En uh, het is de discrepantie tussen... De, de feitelijke zwemkunst die je beheerst en de risico's van het water... die, uh, die ervoor zorgt dat uh, mensen in een gevaarlijke situatie komen. En dan is er heel weinig nodig om uh, in paniek te raken en te verdrinken. Ja. Wordt er in Nederland wel gewaarschuwd voor, voor gevaarlijke situaties... Langs, langs rivieren of meertjes? Nou, bij rivieren is dat, uh, is dat heel erg slecht geregeld. Dat is ook uh, bekend, alleen het is heel moeilijk om daar iets aan te doen... omdat de afstanden die dan, uh, waar dan die informatieborden moeten staan erg groot zijn. Op uh, de stranden wordt dat uh, erg goed gedaan door de, de reddingsbrigades en de reddingmaatschappij. Ja, anders moet je wel heel veel borden neerzetten langs alle Nederlandse rivieren. Dat is inderdaad uh, uh, moeilijk te doen. Maar waar moet je op het letten als je in open water gaat zwemmen? Nou, ik denk dat, dat je vooral uh, je goed van bewust moet zijn dat, uh, hoe goed dat je kunt zwemmen. Um, ik zou zeker gaan zwemmen in gebieden waar uh, het uh, bewaakt is, bewaakte stranden, uh, et cetera. Nooit uh, alleen zwemmen, toch altijd proberen met een, uh, met een uh, groepje te zwemmen. En uh, ja, goed geïnformeerd raken, bijvoorbeeld door uh, eventjes bij de uh, reddingbrigade of de lifeguards te gaan informeren van, uh, van of het veilig is. Ja, ja, dat is, dat is uh, als die er zijn in ieder geval. En wat moet je doen op het moment dat je dan toch in een stroming terechtkomt? Ja, ik denk het belangrijkste is niet in paniek raken, blijven drijven. Uh, als het gaat over stromingen, dat heb je eigenlijk alleen maar in de grote rivieren. En bij uh, muien aan Zee dan uh, kom je toch vanzelf altijd weer in, uh, in, een, in een gebied terecht met rustiger water. En dan uh, op dat moment weer uh, actief te gaan zwemmen en naar de kant komen. Tegen de stroom inzwemmen is geen goed idee. Nee, dat kost veel te veel energie en daar word je alleen maar moedeloos van. Ja, go with the flow, dat is eigenlijk uw advies. Zeker met dit weer. Ja, wat ik ook vaak toch, of regelmatig hoor, is dat mensen onwel worden in het water, dus een hartaanval krijgen. Hoe kan het toch dat zoveel mensen, ja, als ze gaan zwemmen, onwel worden? Nou, dat, dat aantal dat, dat valt heel erg mee. Dat gebeurt uh, sporadisch. En als het gebeurt, dan heeft dat toch vooral te maken met de slechte conditie. Je moet niet vergeten, zwemmen is een hele gezonde activiteit. En dat komt daar omdat, omdat het goed voor je conditie is. Maar het, het vergt ook een conditie om te kunnen zwemmen. En als je dan in een slechte conditie bent en je moet uh, tegen de flow in je uiterst inspannen, dan vergt dat erg veel van je, van, je, van je gezondheid en van je conditie. En mensen kunnen dan of uh, door een gebrekkige hartactie of door een gebrekkige longfunctie uh, in de problemen komen. Kijk, buitenwater is dat niet zo'n probleem. Dan ga je op een stoel zitten en dan rust je even uit. Maar als je vast uh, vaste groet, grond onder de voeten hebt, anderhalve meter dieper, dan, uh, dan red je dat niet meer. Ik dank u hartelijk, Joost Bierens van het VU Medisch Centrum. Even een correctie, daar, daar werk ik niet meer, ah, maar sorry, uh, dat uh, is eventjes meer voor de record. Dank u wel voor het interview. Ja hoor, u ook, dank u wel. Edwin Gerritsen bij de AWB. Je werkt toch echt bij de AWB, hè, Edwin ik, Gerritsen? Ja, Joost, ik zit gewoon bij de AWB. Ja, hoor. Gelukkig. Er staan zes niet al te lange files. De files die opvallen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... voor de Hoogt, twee kilometer. Daar staat een auto in brand. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Naar de ook een op de A67 richting Eindhoven... voor alleen de Heide drie kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Leidsnam, twee kilometer. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. En op de N44 Den Haag-Wassenaar voor Wassenaar, vier kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Fears. Everybody wants to rule the world. Geldt dat ook voor onze Weerman? Peter je kuipers Nou, wat een interessant bruggetje. Ja, Nee, maar ik hoef niet per se de wereld te beheersen hoor. Ik ben tevreden met de baan die ik nu heb. Ja, je beheerst het weer en daar willen mensen alles van weten deze dagen. Waar was het vandaag het heetst? Het record, ik wil het gewoon weten. Ja, de cijfertjes. Uh, in Arsen in Limburg was het vandaag het warmst. 33,8 graden is daar genoteerd op het officiële meetstation van het KNMI. Uh, gisteren had je het al over onweer, dat komt ook morgen. Maar zijn er vandaag ook al onweers bij u in het land? Ja, die, uh, er zijn eigenlijk... Twee of ja, er zijn een paar haarden van onweer. Eén haard zit uh, momenteel boven de Veluwe. Wat ontladingen en uh, ja, wat bliksemschichten zijn daar al gesignaleerd. En helemaal langs de oostgrens, dat wil zeggen langs de oostgrens van Limburg en van Gelderland. Hij is eigenlijk net een beetje over de grens in Duitsland, maar daar gaat het uh, op sommige plekken wel vrij te keer. Uh, je kunt het waarschijnlijk zien als je aan de grens woont. Maar uh, in Nederland is het dus eigenlijk beperkt tot ja, echt het de oostelijke helft van Limburg en van Gelderland en dus op de Veluwe. Nou, in het oosten van het land zijn al wat problemen met de droogte. De pleziervaart moet wat langer voor de sluizen wachten. Uh, is er ook veel neerslag bij dat onweer? Nou ja, kijk, het zijn buien. Uh, meteorologen die maken een onderscheid tussen regen en buien. Dat is voor de normale ja. Nederlander volstrekt onbegrijpelijk. Ja, maar dan maar heb ik... je ook nog regenbuien, maar goed, daar zullen we het <laughs> maar niet over hebben. Ja. Nee, nee, maar die buien die hebben een vrij lokaal karakter... En dat betekent dat het op sommige plekken... dat is dus nu al zo, maar dat is bijvoorbeeld morgen ook zo... dat het op sommige plekken even heel hard en lang kan gaan regenen. Maar heel, lang, heel kort en fel. Maar tien kilometer verderop kan het droog blijven, bij wijze van spreken. En die, dus, die buien kunnen door het hele land voorkomen? Ja, dat begint, die buigheid begint in het zuidwesten... maar langzamerhand dan trekken, dan kunnen die buien overal in het land gaan ontstaan. En naarmate de dag wordt, wordt het ook een klein beetje warmer... En als die temperaturen stijgen, dan wordt de kans op onweer morgen ook groter. Dus, dus meer aan het eind van de ja, middag. Dus de bui die trekt van het zuidwesten ja. naar het noordoosten. En tegen de tijd dat ze in het oosten van het land terechtkomen, of misschien ook al wel in het midden van het land, dan neemt de kans op onweer ook echt toe. En hoe warm wordt het morgen? Nou ja, grote verschillen dus. Want met die regen komt er ook wat koelere lucht onze kant op. En die koelere lucht zit ochtends al in het westen van het land. En dan wordt het dus ook niet veel warmer meer dan een graad. Of 23 in Zeeland, maar ook in de andere delen van het westen van het land. Maar in het oosten kan het voor die koele lucht uit... kan het nog gemakkelijk 28 of 29 graden worden. Dus vrij grote temperatuurverschillen morgen in het land. En drukkend warm. En vrij drukkend warm, want de lucht die er aan zit te komen is vrij vochtig. Ja, dankjewel Peter Kuipers-Munneke en tot morgen wellicht. En dan gaan we weer eens kijken naar de, de economische crisis. Want in Portugal raken door de aanhoudende crisis veel laag en ongescholden hun baan kwijt. In het plaatsje Espinho leefden van oudsver velen van de visserij. Jongen trokken er weg op zoek naar een beter bestaan. Maar komen nu dus weer noodgedongen terug om de zee weer op te gaan. En niet zonder risico. Correspondent Jessica van Spengen in de vissershaven van Espinho. Alle vrouwen komen om de kar met vis heen staan. Allemaal schortjes met kanten randjes eraan genaaid. Er wordt een groot zeil neergegooid en daar worden de vissen over uitgestrooid. 4 maio. En dan wordt er geboden. 25 euro. En wie zegt, nou, deze bak neem ik mee, die mag hem verkopen. 4. Even verderop zijn de vissers nog bezig met het uitzoeken van de vis die net is binnengekomen. Staat een man hier op zijn sokken tussen de krabbetjes. Hier een jongen, heet Daniel. Is dit wat waard, deze vis? Nee, nou, geen idee. Ik niet Nee, zegt hij, dit is niet genoeg. Dit is het werk wat we eraan hebben in ieder geval niet waard. Ja, en dat betekent dat ze straks nog een keer de zee op moeten. Deze vorm van vissen is verboden, want er is veel bijvangst. Veel vis wordt vertrapt of gaat dood terug de zee in en het is gevaarlijk. Ze zitten in een bruin geruiten schotje te wachten tot de nieuwe vis weer binnenkomt op het randje. Naast een heleboel andere vissersvrouwen... Haar zoon heeft een eigen boot. Wat vindt u ervan? Want het is ook wel gevaarlijk, hè? Ja, het is zeker gevaarlijk, zegt ze. Met kerst is het zelfs bijna misgegaan, vertelt ze. Er kwam een enorme golf over de boot heen. Maar gelukkig hebben ze het overleefd. Het is niet alleen fysiek gevaarlijk, zegt ze. Maar het is ook een risico elke dag. Want het kan soms zijn dat ze een paar tientjes verdienen. Maar het kan ook zijn dat ze niet één euro meebrengen. Inmiddels in de boot... 8, 9 man gaat erin en die maakt behoorlijke klappen hoor op de golven. queria dat ik De moeder van Daniel is ook niet echt blij dat hij dit werk doet, zegt hij. Want zijn opa overleed bij een ongeluk op zee. Maar hij moet wel, hij is 21, heeft al een zoontje en er moet gewoon brood op de plank komen. Dan gooien ze met z'n allen de netten overboord. Er zitten grote klossen aan. Die halen ze dan straks weer binnen. Ja, veel mensen hier hebben niet zoveel keus. Ze zijn allemaal ongeschoold. Personeel dat door de crisis hun baan kwijtraakte. Ja, en dan zit er nu niks anders op om dan maar te gaan vissen. Net als vader en grootvader vroeger deden. Ja. En dat zingen de vissersvrouwen als er klanten moeten komen. Hier een mevrouw met allemaal kleine krabbetjes, kleine visjes. Dit is goedkoop spul. En voor een grote zak, vijf euro misschien. Wat als u het niet verkoopt? Ja, als ik het niet verkoop, dan neem ik het mee naar huis en dan krijgen de kinderen te eten. Nou, dan moet u wel veel vis eten zeker. Ja, dat is ons eten. Wij eten eigenlijk altijd vis. Nou, de tweede vangst is inmiddels het strand opgesleept, maar het is opnieuw niet heel veel. Nee, Daniel is teleurgesteld, zegt hij. Het was een slechte dag. Weinig vis. Eigenlijk hebben ze nauwelijks iets verdiend vandaag. Jessica van Spengen in de vissershaven van Espinjoe. Dan gaan we zo naar het volgende uur, naar het nieuws. Dan gaan we eens even kijken weer hoe het gaat met de naam bijvoorbeeld van het Britse prinsje. Hoe gaat hij heten? Wat zijn de tradities in Engeland? Daar gaan we het over hebben. En ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld over doping in de Verenigde Staten. Het honkbal wordt daar geteisterd door een dopingschandaal.